Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Republikeinse partij heeft Donald Trump officieel gekozen als presidentskandidaat voor de verkiezingen in november. Trump maakte op zijn website bekend dat James David Vance zijn running mate wordt. De 39-jarige Vance is senator in Ohio. Daarvoor werkte hij in het leger als militair journalist. Hij wordt dus, als het aan Trump ligt, de vicepresident. De Democraten gaan eind augustus pas officieel bepalen wie hun kandidaat wordt. De positie van Joe Biden staat onder druk. Sommige partijleden vinden hem te vaak in de war. Volgens Oekraïne is vandaag het laatste Russische patrouilleschip bij de Krim weggevaren. De claim is nog niet onafhankelijk geverifieerd. Het Oekraïnse leger valt het bezette schiereiland vrijwel dagelijks aan. En daarbij is grote schade aangericht aan de Russische zeevloot. Op satellietfoto's van gisteren is te zien dat er toen nog zeker vijf schepen in de haven lagen. De Oekraïnse marine stelt vandaag dat alle patrouilleschepen zijn vertrokken. In het oosten van Afghanistan zijn zeker 35 mensen omgekomen door noodweer. Zo'n 200 anderen raakten gewond. Zware regen in het gebied verwoestte huizen en gewassen. Vijf familieleden kwamen om toen het dak van hun huis instortte... Tientallen Afghanen boden zich na het noodweer in het ziekenhuis aan als bloeddonor voor de slachtoffers. In mei kwamen in Afghanistan ook al 300 mensen om het leven na zware regen. In Madrid is het Spaanse voetbalteam gehuldigd na het binnenslepen van de Europese titel. De ploeg werd in een bus door de stad gereden en toonde daarna de beker aan duizenden fans. Eerder vandaag ging de voetbalploeg langs bij koning Felipe. Hij bedankte de spelers voor hun inzet en de manier waarop het elftal gespeeld heeft. Spanje is voor de vierde keer in de geschiedenis Europees kampioen geworden en dat is een record. Het weer. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Mogelijk met onweer. Het koelt af tot 16 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar in de middag opnieuw regen. Met een stevige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. Like a comet blazing across the evening. leg. It'll bring me down so far beneath The surface of my own belief Black and void in the sky It's the vulture of July your mind Zfm. ZFM ZFM You have all takeaway. Yeah. I still want your heart We can